om van kan met het universitair LHBTI Belangenvereniging COC roept Feyenoord op de brandstichting en bekladding van een sportschool in Rotterdam krachtig te veroordelen. Als de daders Feyenoord-supporters zijn, moeten ze een stadionverbod krijgen, vindt het COC. Vannacht werd brandgesticht bij de sportschool van de Roze Kameraden, de onlangs opgerichte Feyenoord-supportersvereniging van LBTI'ers. Ook werd het pand beklad met anti lbti leuzen Paul van Dorst, voorzitter van de vereniging en eigenaar van de sportschool, zegt op Twitter dat dit aantoont dat er nog een hele lange weg te gaan is. Op Schiphol is een chartervlucht aangekomen met 172 mensen uit Afghanistan aan boord, meldt het ministerie van Defensie. Daarmee zijn vandaag in totaal zo'n 330 evacuees aangekomen op Schiphol. Nederland stuurt extra militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacu evacuaties, maar Defensie wil niet zeggen hoeveel het er zijn. Eerder vandaag melden de autoriteiten dat 207 Afghaanse ambassademedewerkers en hun familieleden onderweg waren naar Nederland of al waren geland. In Friesland heeft vele regen op een aantal plaatsen geleid tot wateroverlast. Bij de meldkamer Noord-Nederland kwamen vanmiddag veel meldingen over huizen en bedrijven waar het water binnen stond. Onder andere in Woutseent en Herenveen stonden straten blank. Vanwege de overlast waren wegen naar Ten een tijdje afgesloten. Rond vier uur vanmiddag werden die wegen weer vrijgegeven. In Herenveen is volgens Weeronline 75 mm regen gevallen. En dat is wat er normaal in de hele maand augustus valt. Mathieu van der Poel gaat niet van starten op de WK mountainbike... die eind augustus in het Italiaanse Val di Sole plaatsvindt. De 26-jarige Van der Poel heeft nog te veel last van zijn rug. De wereldkampioen veldrijden kwam in de Olympische mountainbikewedstrijd zwaar ten val. Het weer in het en zuidoosten is het vanavond nog bewolkt... met af en toe wat regen of een bui, maar de rest van het land blijft het droog. Morgen zijn een flinke zonnige periode. Het wordt aangenaam bar met 20 graden aan zee tot 23 graden maart. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, dat is een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio Show. Special Peaceful Radio Show moet ik zeggen. Want we hebben sinds lange lange tijd weer een gast in ons programma. Christel Veraerts. En uh, helemaal overgekomen uit Amerika om speciaal met mij hier in de Heemsteedse studio... zeer kleine, maar toch gezellige studio uh, met mij te praten over haar werk en, uh, nou ja, en, en wat haar zo bezielt in de muziekwereld. Christel, uh, goedenavond, welkom. Um, ja, je bent al een, een aantal weken in Europa. Uh, wat heb je zo gedaan? <gif> Ja, dank, dank, voor, dank voor de uitnodiging om in Heemstede te komen. Leuk om hier te zijn. Ja. Uh, ja Ik ben al zes weken hier. Dit is de laatste dag. Uh, veel rondgereden. Heel veel mensen gezien. En uh, vooral ook naar uh, uh, ontmoetingen met uh, andere muzici en uh, filmmakers uh, gehad. Die heel interessant waren. Zodat het nu weer door kan gaan als ik weer terug ben in Amerika. Privé en werk gecombineerd. Ja, ja. dat was een combinatie. Want uh, als ik uh, privé kan me voorstellen. Je komt uit Noord-Limburg heb ik begrepen. Mm -hmm. uh, maar werken... Uh, de New Age muziekwereld speelt zich toch eigenlijk voornamelijk af in Amerika? Op dit moment ja. ja. ja. Maar wat brengt je dan, wie tref je dan zo aan al in Europa? Um, nu, nu vooral de filmmaker in, in München. Omdat ik net een film heb. Oeps. Oh, Oeh, wat gebeurt er? Uh, ik ben een nou. mijn hak erop mee. Oh. Dat knip eruit, ja, nee, knip er Dat knippen eruit. Nee hoor, dat knippen niks eruit. Oh, Oké, okay, sorry dan. Maar laten we daar even over doorgaan. Je, je, je hebt meegewerkt aan een film. Ja, ik heb net een, een, de muziek geschreven voor Dreaming of Wales. En dat is een, film, een korte film waar ik eigenlijk de muziek. Het was helemaal niet de bedoeling dat, ik een, dat het een film werd, maar ik was gevraagd om de muziek te schrijven. En uh, voor een uh, filmfestival in uh, Sedona. En uh, dat was. Uh, en de film. Uiteindelijk heeft de, is, was er een filmmaker die dat opgepakt heeft. En die het zo mooi vond dat hij zoiets had. Ik wil schrijven, maak er ook een film voor. Allemaal heel, heel snel gegaan. En die man zit in uh, Duitsland, in München. En zijn naam is Sebastian Jobst. Of. Sebastian Jobst. Ja, ja, ik weet niet ja, ja. hoe je het uitspreekt. Ik ook niet, maar dat doet er niet toe. En, uh, in ieder geval, die heb ik. Uh, we hebben samen de film gemaakt, dus dat ging volledig online en long distance. Um, en het was ontzettend leuk, maar we hadden ook wel. Vonden het wel leuk om elkaar eens te ontmoeten. Ja. Dus ik ben naar München gereden en uh, we hebben elkaar ontmoet. En plannen gemaakt om door te gaan. Want het is zo'n fantastische samenwerking. Daar dat komt nog meer uit rollen. Dat weet okay. ik zeker. Geweldig. Ja. En deze film, waar gaat dat over? De film gaat... Het is, een, uh, het is eigenlijk... Uh, het is alleen muziek en beelden. Mm. Dus het, is eigenlijk een, het lijkt bijna een... een geen acteurs? Een, nee, er zijn geen acteurs. De walvis is, is, ja, is, is staat, ja, de is staat uh, centraal. De muziek, uh, wat ik wilde was... En zo begint het ook. Uh, er is een klein stukje, hoe zeg je dat? Narration. Waar ik begin met... Uh, ik, ik wilde het, het publiek meenemen op een reis de diepte in. Dus de godin, of de. Het de, dus er is, er is, begint met Let Me Lead You to the Depth of the Ocean. En dus ik neem je mee naar de, naar de, naar de diepte van de, van de oceaan. En probeer je alles te laten horen wat ik hoor. En als je dan helemaal beneden aangekomen bent, of helemaal op de bodem van de zee aangekomen bent, dan verschijnt er een godin. Hm, oh, en die ja, neemt, is dat ja, zo? Ja, ja, je, je kunt van alles van zien. Ja, dat is leuk. Ja, <laughs> ja. En uh, die neemt je dan bij de hand. En die laat je dan nog wat meer zien. Okay. En dan heel langzaam. In, het is een 16 minuten uh, muziekstuk. Uh, 16 minuten lang het muziekstuk. En dan neemt ze je langzaamaan weer mee naar boven. En dan had ik, had, had ik de hoop dat je dan... Als je weer terugkomt op de, aan de... Uh, hoe zeg je dat? Um, boven de zee. Het ja, wateroppervlakte. Het wateroppervlakte, dank. Ja, ja maar Nederland is het niet meer wat het geweest ja, is. Ja, dat geeft niet. En uh, dan, uh, dan hoop ik dat je refreshed bent... en mm. helemaal uh, herboren weer terugkomt. Dat was het idee. Let me lead you to the depth of the ocean. Worden vertoond op dat festival? Of uh, is, is hij al vertoond? Nee, hij is al vertoond. Oh, hoe is hij ontvangen? Uh, hij is heel goed ontvangen. Okay. Ja, ik heb hele ontroerende. Uh, oh. uh, Reacties. Ja, krijg, je, krijg jij daar als componist uh, gelijk, uh, staat eigenlijk ergens je e-mailadres? Want hoe komen de mensen dan aan, uh, bij je om contact te leggen? Nou, in dit geval was het: uh, ik heb in Sedona, was ik uitgenodigd om uh, via dat, een filmfestival dat daar speelt, een groot filmfestival, het heet uh, The Illuminate Film Festival. En dat is één keer per jaar, die hebben mij uitgenodigd als Sedona Local. Composer. No. Oh, ik, okay. ik, ik ben local in many places. Ja, ja, ja. <laughs> Maar nu, nu, nu in Sedona. Nu even in en, en nu ja. in Heemstede, ja. ja. En, um, zij hadden me uitgenodigd om, om een, he ze hadden me een hele uh, evening al af in een hele name middag gegeven, samen met een dirigent die me geïnterviewd heeft okay. en niet alleen maar dat muziekstuk heeft laten horen, maar vooral daar hebben ze de film, de korte film getoond en daar hebben we toen gepraat over mijn muziek, zoals we nu ook over mijn muziek praten. Ja ja ja, ja, ja, ja, dat dus, is ons doel. Want ja. uh, je bent uh. nog niet zo heel lang artiest in de uh, Peaceful Radio Shows, uh, we hebben ons elkaar leren kennen via. Uh, uh, BT Fasmer, een Noor, waarop de Peaceful Radio Show regelmatig reviews en, en posts staan. Want deze man is buitengewoon begaand, ook met een nieuwheidsmuziekwereld. En um, nou, dat is, ja, zo is het eigenlijk een heel klein wereldje, denk je of niet? Ja, nou, ja dat was heel leuk om. Uh, nou ja, ik had via, dat heb ik. Uh, uh, hebben we het straks over gehad, maar ik, de connectie is waarschijnlijk gekomen via um, Stacey en Ed Bonk. En dat is Last Promotions en die zitten in Toronto en die hebben mijn laatste album Plaidies uh, gepromoot. En um, daardoor kwam ik bij, ja, bij jou en bij BT Fasma terecht bij, en bij nog heel veel meer. En dat is denk ik zoals. En toen, kwam ik, ja, toen was het natuurlijk heel leuk om te zien dat er ineens kwamen er drie Nederlandse radio-hosts tevoorschijn, waaronder jij. En uh, toen, uh, ja, toen mijn, mijn achternaam doet vermoeden dat ik Nederlandse ben. Maar ja. je weet maar nooit of, of met zo'n achternaam of, het misschien, of, of ik misschien een, een generaties lang al in ja. Amerika had gewoond. had Kijk, gekund. Kijken we bijvoorbeeld naar Darlene Koldenhoven. Ja, haar voorvaderen waren Groningers. Ja. En uh, dat heeft ze zelf helemaal uitgezocht. Ja, en ja. een keer verteld. Uh -huh. En, en uh, daar is ze dan ook wel trots op. Uh, maar wel weer heel leuk om dat dan terug te horen. Ja, dat, uh, ja. Ja, ja, dus, ja. En dus, dan, uh, uh, uh, uh, uh, maar even over, want dat vond, vond ik, vind ik wel leuk. Je hebt het over, we hebben het over de kleine, hoe klein eigenlijk die New Age muziekwereld uh, kan zijn. Uh -huh. uh, dan ga ik even terug naar onze vrienden uh, Erika Kelen en Arno uh, Op de Kamp. Uh, uh -huh. In het uh, Zuid-Limburgse uh, tegen de Belgische grens aan Plaatsje Steen uh -huh. Met hun eigen muziekstudio. En uh, want vertel eens wat jij... Ik bracht jou in contact met Erika en Arno. En, maar Arno die kende jou van vroeger. Ja, ja dat was wel heel erg verpand, want dat was ik weer helemaal vergeten. En dat was door jou dat ik dat uh, hoorde, dat verhaal. En toen ben ik gaan nadenken. Je ja, zei inderdaad dat Arno mij kende. Want ik, ik kende Erika, ik kende geen van beiden. dacht ik. En uh, ik wist ook niet. Ik wist ook niks af van de connectie tussen Arno en Erika. Um, Totdat je zei dat Arno mij kende. En toen ik eens ging nadenken. denk ik, Hoe kent hij mij dan toch? En ja. Uh, hij heeft mijn eerste cd opgenomen. De Terra Incognita. En dat is waarschijnlijk geweest in 19... 1995. 1994. Zoiets dergelijks. In, en dat, de in, nou, dat, was in, dat was eigenlijk bijna live opname. Oh. En, uh, met een pianist Judith Wijs. Uh, en mezelf als zangeres. En dat was uh, een, in, een in, in album met um, Argentijnse en Braziliaanse liederen. Oh. Klassieke liederen. Maar ge ge nou, gebaseerd, uh, gebaseerd op folklore muziek. Ja, ja. Dus helemaal geen New Age muziek. Nee, nee, ja, nee, helemaal nee, niet. Nee. Want, en dat is, heb je destijds in Maastricht opgenomen. Klopt dat? Um, ik geloof dat het in. Ik weet niet meer waar het was. Ik geloof in Sittard of een Geleen misschien. We hebben een goede piano gezocht. Dus er piano heeft ergens een plek gevonden waar een goede vleugel oh, stond. Oh, okay. En daar hebben we gewoon alles opgenomen. In ja, ja. één keer. Okay. En, en het ging niet, niet, zo, niet zoals het tegenwoordig gaat. Uh, op verschillende tracks niks. Okay. Alles meteen één track. Klaar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, moest ook in één keer goed. Moest in één keer goed, Ja. ja. Misschien was ik even in de war, want uh, je hebt je muzikale opleiding in Maastricht gedaan, toch? Gedeeltelijk, ja. Gedeeltelijk, okay. ja. gedeeltelijk of ik, ik ben daar wel afgegaan, ik ben begonnen in Maastricht, het conservatorium, heb ik piano gestudeerd. En toen ben ik, denk ik in mijn derde of vierde jaar, ben ik naar Argentinië. Vertrokken. En heb ik daar een jaar, anderhalf jaar gestudeerd. En Ook het door... en was je het zat? Nee, ik was het niet zat, maar ik zat alleen. Ik, ik heb met ontzettend veel plezier altijd gestudeerd en nog steeds. En uh, maar ik had wel eens iets, uh, op een gegeven moment, uh, als je, uh, ik. Ik studeerde zo ongeveer zo'n acht, slordige acht of negen uur per dag. Zo. Echt een nerdy. Dat ja. doe ik nog steeds. Dus ja, uh, ja tien uur meestal ja. per dag in, in de studio. Oké. Okay. Ja, dus is, uh, dat, is, dat is nooit veranderd. Ja. En uh, toen, ik had wel zoiets, toen ik naar die muren stond te kijken van mijn kamer en dag, dacht ik, goh. Weet je, je wordt volgens mij geen interessante mens als je alleen maar binnen die vier muren blijft zitten. Nee. Dus ik dacht, ga ik binnen andere vier muren aan de andere kant van de wereld zitten? En dat heb ik ook gedaan. Toen ben ik naar Argentinië gegaan. Maar waarom Argentinië? Um, ik woonde, met, om een of andere reden, was ik omringd door allerlei Zuid-Amerikanen. Die woonden allemaal bij mijn huis. En die hebben hadden, daar hadden altijd over verteld. En dat klonk heel... Spannend en heel leuk. Ja, ja, en ik dacht, goh, ja. waarom niet? En soms gaan dingen gewoon zo in je leven. Ik bedoel, ik had nog nooit echt veel over Argentinië gehoord tot dat moment. En eh, op het moment dat ik zoiets had van, goh, misschien moet ik eens naar Argentinië gaan. Toen kwam ik, liep ik het consultorium binnen en zegt iemand tegen mij: Weet je dat er van deze week een, een Argentijnse pianist hier is voor een guest lecture? En ik zei. Dat is ook wat leuk. Dus ik heb met die mevrouw gezeten te praten. En die heeft me toen een paar uh, aanwijzingen gegeven hoe ik, kon, uh, uh, kon, hoe ik uh, toelating kon doen tot, een, uh, tot het conservatorium in Buenos Aires. Mm. En dat ging toen nog met cassettes. En oh dat, ja, ja. ja, ja, ja leuk was, leuk was ja. dat, hè? Ja. Ja. ja. En dat was in, in 1987, 88, zoiets. En ja. Daar is het, en toen, toen ben ik teruggekomen naar Nederland. Daarna ben ik afgestudeerd weer in Maastricht. En toen ben ik nog een keer opnieuw begonnen met zang. Oké. Okay. Want je bent componist. Je, je bent uh, zanger, zinger. Zang, zangeres. Zangeres, ja. ja. ja. <laughs> <laughs> uh, je, uh, je componeert, je zangeres en je speelt piano. En een pianist, ja. Ik heb en... eerst piano gestudeerd. Ja, ja. Daarna zang, klassiek zang. En daartussenin heb ik een poosje een band gehad. dus jazzmuziek. Oh ja, jazz. Oh. Ja, maar het was, ik het was, het moet het anders zeggen. Ik was nooit, ik ben geen jazzmusicus. Helemaal niet. Maar het waren twee jazzmuziek, Duitse jazzmuziek, Hele goede. En die hadden, die, ik, ik schreef de muziek toen ook al een beetje. Niet helemaal, niet, min of meer samen met de pianist. En, maar het was een volledig Spaans programma. Hmm, Oké. Okay. <laughs> toen, ja. toen was ik net terug uit Argentinië. En dan heb je, zeg je, ik studeer acht uh, tot tien uur per dag uh, zang. Mm. Maar um, ja, ik probeer me daar een beeld van uh, te scheppen. Van... Hoe doe je dat? Ik kan me een half uurtje wel voorstellen dat je een, een, een tekstboek neemt en, en dan misschien wat toonladders oefent. Maar mm -hmm. uren achter elkaar, dat, dat vergt nogal wat, ook van je stem, denk ik. Ja, nou, ik moet het een beetje toelichten. Voor piano ligt het een beetje anders dan voor zang. Voor piano was ik zeker zes, zeven, acht uur per dag, ja, jarenlang... Uh, ja, je na uit. Ja, je begint met toonladders en je begint, en je al die al die muziekstukken die, die vergen ontzettend veel tijd om te dan in te studeren, de klassieke werken dat dat doe je niet zomaar en dat moet je ook bijhouden ja. en um, dus dat was het wel voor zanger is het een beetje anders de je kunt niet je kunt echt niet zes uur zingen Dan ben je nou, dat, dat zou niet gaan maar zeker niet elke dag nee niet iedere dag maar nee. de, maar het is wel je bent er wel zes zeven uur nou misschien wat minder zijn ja gewoon denk ik wel zo'n zes uur mee bezig met, ik bedoel, je moet, dit was klassiek, klassiek zang. En, maar dat is nog steeds zo. Nu, nu is het alleen anders geworden. Met, ja, ik haal dingen door elkaar. Voor zang is het... Um, je, je moet ook... Um, je hebt vaak te maken met teksten uit andere landen. Dus het, het is bijna nooit een Nederlandse tekst. Het is, vaak, het is Frans, het kan Russisch zijn. Een taal die ik niet spreek. Nee. Dus dan moet je... Uh, dan moet je mensen gaan vragen om dat voor jou op te nemen. Fonetisch, zo je dat, ja. zodat je die, dat je die klank kunt, kunt nabootsen. Uh, dan moet je gaan... Het uh, uh, is een beetje net als een acteur. Je gaat, um, je gaat de teksten analyseren. Je gaat, je gaat bedenken waar gaat dit nou eigenlijk over. Wat, en, en je probeert een subtekst te verzinnen daarvoor. Um, zodat je het ook echt goed kunt verbeelden op een, op een podium. Um, je vertaalt het uh, zodat je het je helemaal eigen maakt dan moeten al die noten in de zang is ook je, je stem is ook een instrument dat al die noten die moeten allemaal ingestudeerd worden zodat ze ook, ook goed klinken en dat is een enorm karwei heel leuk werk, ja. dat doe ik heel graag maar ademhalingsoefeningen um, ja, maar, ja. ja. Ik bedoel, het, is, het is topsport hoor Ja. ja. ja. En, maar hoe lang hou je deze topsporten dan vol, denk ik dan? Is dat uh, een heel gedisciplineerd leven, denk ik? Als je aan het werk bent. Uh, Want wat vergt het, het meeste van je lichaam en geest? Dat is het zingen of het spelen of de combinatie? Nou, op dit moment, ik ben hoofdzakelijk aan het schrijven nu. En als, als componist ben ik bezig. Maar mijn stem hoort daar ook bij, dus ik... Uh, ik ben nu weer een andere richting. Ik sla iedere keer weer een andere richting in. Dat. Nou, dat is toch leuk? Ja, dat is heel leuk. Ja. En um, nu ben ik een hoek ingeslagen die, die, uh, die waar ik aan het improviseren ben. Wat ik, waar ik helemaal niet voor opgeleid ben, natuurlijk. Ja. En ik, maar dat is ontzettend leuk. En ook, ik heb nu bedacht: um, uh, ik gebruik talen die niemand spreekt. Ik ook niet. Dus ik verzin ze. Oh. En, uh, en dat heeft... Uh, ja, Ik denk dat het een gewone gewoon reactie is... op dat ik over de hele wereld heb gewoond. En nog steeds mijn hele tijd rond beweegt. Op die manier. En er is altijd wel iemand die een taal niet spreekt die ik spreek. Mm -hmm. En ik denk dat ik dat... Ja, dit is, dit is een manier. Nu, nu heb ik een taal gevonden die ik ook niet spreek. Maar jij, jij ook niet. Oh, nee. Niemand niet. Oh. En, uh, maar daardoor wordt het weer universeel. Ja, ja, ja, dus dat ja. is iets, ja, dat, dus, ja. dat vind ik heel leuk. Dus daar dat is. Een, ja, dan moet ik. Is een andere manier van studeren. Want ik wil niet dezelfde klanken hebben die ik, die ik heb voor die ik gebruik voor klassieke muziek. Dus um, nu is het meer een soort zen-verhaal waar, waar ik het gewoon helemaal leeg moet maken in mijn hoofd ja. en, um, en mezelf ook moet verrassen ja. en dat is ja, leuk. En, en Christel, ik probeer even terug naar het componeren van mm -hmm. de, de laatste die 16 minuten film, want ik denk dat die ook 16 minuten duurt. Hè? Die, uh, ja. Ja. Uh, noem de naam van de film nog een keer. De film heet uh, Dreaming of Wales. Dreaming of Wales. Proberen we te onthouden. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat een, dat een luisteraar zich afvraagt: van, hoe doe je dat? Zie je de film voor je? Uh, gewoon op een, op een laptop, ik noem maar wat. Uh, en dat je daar via de beelden de inspiratie krijgt. Voor de muziek werkt dat zo? Of, de, of gaat het bij jou anders? Dat is de normale manier van... Dat, of dat is de meest gebruikelijke manier om het te doen. Dat meestal als mensen vragen om muziek te schrijven voor film... wat ik ook doe. Uh, dan krijg ik de filmbeelden en dan ga ik daarnaar kijken. En dan, word, dan hoor ik vaak ja meestal vrij ja, direct muziek in mijn hoofd ja, oh ja. en dan begin ik in het geval van Dreaming of Wales is dat omgekeerd gegaan ik oh. heb de muziek eerst geschreven en uh, die heb ik helemaal gevisualiseerd in mijn hoofd in mijn, of in mijn oren zo so. <laughs> en, en daarna is de film ontstaan oh, Oké. Okay. missus op zijn kop oh. maar het is een natuurfilm ja. uh, dus uh... Ja, ik val een beetje stil. Want ja. ik, ik probeer er ook een beeld bij te krijgen. Ja. Ja. Uh, maar de, de film was er toch al? Nee, de film was er niet. Oh, de film was er nee, nog niet. Nee, de film was er niet. Eerst was de muziek er. Ja, de oh, muziek okay. was er eerst. Uh, en we hadden, ik, het was helemaal niet echt de bedoeling dat er een film zou ontstaan. Okay. Totdat de filmmaker de, de muziek hoorde. Want het, het zou namelijk, het zou beluisterd worden. De, het idee was dat het zou, vers, dus we zouden die muziek hebben laten horen. Of hebben we laten horen te horen na, uh, na afloop van een andere film die hij gemaakt had, die over walvissen ging. En ik zou alleen maar een soort verdieping schrijven, een, een muziekstuk, om, om het publiek nog meer in die stemming te brengen van uh, on, het onderwaterleven van, van die prachtbeesten. En dat was de bedoeling. Ja. Maar toen... Het gebeurde er twee dingen. Eerst is, vond de filmmaker toen zo mooi dat hij zoiets had. Ik maakte daar een film voor. Oh, okay. En het Filmfestival, toen ze het hoorden, die wilden ook graag beelden erbij hebben. En toen hebben we dat gedaan. En die film, die korte film, die dus nu af is, die is nog niet uit voor het grote publiek. De, de soundtrack wel, die is wel al, uh, die heb ik uh, vorige maand uitgebracht. Maar de film die gaat nu naar alle filmfestivals de korte film. En we hopen bij, tot het einde van het jaar die, dat, dat die film onderdeel te laten maken van een feature film. Uh, en die is nu daar moet ik nu heel hard aan gaan ja, werken. Ja. Okay, okay. Wat ik heb met Christopher Aert over haar muziek, haar composities. En, um, nou ja, en wat eigenlijk zo ter sprake komt, uh, mocht je af en toe uh, wat uh, fotocamera-geluiden horen, dat klopt dat. Want mijn uh, uh, lieve Albertine, die maakt uh, foto's voor uh, de websites uh, en natuurlijk de sociale media. Uh, Christel, um, de liefde voor muziek, want uh, heb je dat eigenlijk van huis uit meegekregen? Mm, nou, behalve dat mijn, mijn ouders luisterden veel naar muziek. we thuis werd veel geluisterd naar muziek. Vooral klassieke muziek. Dus in die zin ja... Maar ik ben de enige die in de muziek is beland. De enige? Want hoeveel broers en zussen heb je dan? Ik heb twee zussen. Oh, twee zussen. Arme vader. En altijd een heel braaf meisje geweest op school. Oh, superbraaf. Ja, dat moet dan wel, hè? Ben je de oudste van de zussen? Nee, ik ben de middelste. De middelste, oké. Dus je had wel een voorbeeld. Ja, en een klein opdoldertje daarna natuurlijk. Ja, zoiets. Rebal. Ik denk dat ik dat was. Oh ja, jij was ja, er ja, ja, ja, erin wel? Uh, ik was, uh, okay. niet, was niet zo braaf. Dan was oh, oh, oh, oh. <laughs> en dan toch op zo'n keurige school als het conservatorium terecht gekomen. Dat, ja, ook daar lopen rebellen rond. Ja, toch wel? <laughs> ja, okay. ja, ja. Ja, ik heb altijd, een, misschien is dat wel een klassiek beeld... maar dat dat, ja, conservatorium is klassieke muziek. Ja. En uh, ja, daar uh, ja, komen mensen die... Uh, nou ja, het allemaal wat rustiger aandoen, misschien in het leven. En niet zo rebels zijn en, en echt, echt misschien nerds op muziekgebied zijn. Ja, ja dat weet ik niet. Ik. Uh... Ik bedoel, ja, je, je, jouw... moet, je moet wel veel uren draaien, maar dan moet je in een andere studie ook natuurlijk. Hè? Ja, dus het maakt vraag. niet uit wat je studeert. Als je het niet als je het een beetje goed wilt doen, dan moet je nee. wel een paar uren draaien. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. En conservatoriumstudenten in die tijd dat jij studeerde, wat deden ze in hun vrije tijd? Met elkaar muziceren? Een beetje jammen? Mm, niet echt heel erg veel. Het was nogal een nerdy bestaan. Dat oh. moet ik eerlijk, eerlijk zeggen. dat dat. Maar ik ben natuurlijk wel, wel ook weer weggegaan toen. Hè? Dus was, uh, er was meer sociale action in Argentinië. Ja, oh ja. ja, ja. <laughs> dus daar was in ja. mijn vrije tijd veel tango dansen. <laughs> ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Um, maar ja, je had dan natuurlijk ook Zuid-Amerikaanse medestudenten. Dus blijkbaar ja. uh, trekt uh, Maastricht veel, uh, veel buitenlandse studenten. Uh, ik denk dat dat toeval was. Er was, er was één uh, cello-leraar. En die, die bewoog zich van. Uh, als ik me goed herinner, die bewoog zich tussen Gestaat en Rome, geloof ik, en Maastricht. Die gaf op drie plekken lessen. Die, en, die, en zijn leerlingen die, ja, die konden, hadden dan drie keuzes. Ik denk dat Maastricht een beetje, een beetje meer te doen was, financieel gezien. Ja, oh, okay. <laughs> ik denk dat het eerder zo in elkaar zat. Ja, ja, ja, ja, ja. En dus, en om een of andere reden zaten, zaten die allemaal bij mij in huis. En er was er nog een huis vlak in de buurt net over de grens, waar ook een heleboel buitenlandse muzici en kunstenaars zaten. Maar de muzici, die wa, die, dat waren allemaal strijkinstrumenten. En die, en ze, maar zij hadden geen centrale verwarming. Dus in de, in de winter, dan, uh, ze hadden kachels, maar dat is heel slecht voor strijkinstrumenten, want was, dat was te vochtig. Okay. Dus in de, in de winter, dan evacueerden wij dat hele huis naar ons huis. En dus dan hadden we echt topsterkte van, ik geloof dat we dan met 25 muzici, nee, niet zoveel niet, maar Misschien twaalf of dertien muzici in één huis. Dus een herrie van je wel. Ja, dat geloof ik graag. Ja, dat ja, ja, ja. Ja, ja, is leuk. Laten we even van het verleden naar het heden. Je hebt dit jaar een prijs geworden mm -hmm. met, uh, bij Zonne Music Report Aw uh, Awards. Ja. Zo, dat is de totale naam, geloof ik. Mm -hmm. uh, met welk album? Met uh, Pleiades. Ja, ja. ja. En als ik Pleiades zeg, is dat een fout? Of, nee, of is dat op zijn Nederlands? Dat uh, zou dan op zijn Nederlands gaan, want ja, ja, ja. was ik weer vergeten hoe dat moest. Ja, we hebben in, namelijk, namelijk in, in Haarlem hebben we de Pleiadesstraat. Oh. Dus uh, okay. vandaar dat het zo in mijn hoofd zit. Uh. Ja, ja. Um, wat kan je vertellen over dat album? Hoe is het ontstaan? Nou, dat is dus het eerste album dat is ontstaan, waar ik het net al over had. Waar ik, was op, ik, ik was op zoek naar een... Uh, uh, ik ben, moet zeggen, ik ben altijd op zoek naar iets universeels. En dat wordt steeds, uh, dat gaat steeds uh, meer die richting uit. Um, en ik vind dat steeds beter. En voor Pleiadies had ik. Um, ik, wilde, ik wilde een taal verzinnen. Uh, omdat ik altijd maar weer talen spreek die iemand anders niet spreekt. Uh, ik ben altijd weer in een, in een, in een land woon waar. Ja, waar niemand Nederlands spreekt. Dat, hmm. dat, dat is al zeker. Maar oh, er zijn er nog wel meer die, die, die ik zou op kunnen noemen. Dus ik wilde een taal. Ik wilde een taal verzinnen. Gewoon voorzinnen. Want als niemand het spreekt. dan spreekt iedereen het. Dus daarmee wordt het iets heel universeels. Dat uh, vond ik een inter interessant uh, experiment. Dus dat wilde ik voor mezelf doen. Ik wilde ook. Um, uh, ik wilde een, een, een New Age album maken. Uh, maar er zijn er niet zoveel met stem. Uh, of een meditatief album moet ik zeggen. Uh, maar Pleadies is heel meditatief. en Omdat mijn stem is, is, gebruikt geen woorden. En dus daardoor is de stem bijna als een extra instrument. Dus ik heb hele lange... Um, uh, instrumental tracks gemaakt en daarna ben ik in mijn uh, vocal booth gaan staan en ik heb gewoon gewacht tot er iets gebeurde mm. en toen kwam een playlist eruit rollen. geïnspireerd door de, natuurlijk de zeven zussen, door de, ze, door de zeven sterren van de Pleiaden. Ja. En uh, die waren iedere dag, die zijn in, waar ik woon nu in Sedona. Um, ze noemen dat de dark sky community. Dus er zijn weinig, er zijn weinig straatlichten, of bijna niet. Okay. Dus je kunt heel goed de sterren zien ja. dus in de woestijn. En het is prachtig. En zocht, ik sta voor s vroeg op. En ik zag dan iedere ochtend de Pleiaden die stond op mij te wachten. en dacht: Oké, okay, ja, ja, ja, daar gaan ja. we dan. Ja, leuk.